Mark Hokker met het NOS-journaal. De Amerikaanse acteur Bill Cosby is schuldig bevonden aan het drogeren en misbruiken van een vrouw. De jury van een rechtbank in Pennsylvania oordeelde na 14 uur beraad dat Cosby Andrea Constant in zijn woning in 2004 heeft misbruikt. De 80-jarige Cosby heeft altijd gezegd dat het contact met instemming van Constant plaatsvond. Welke straf hij krijgt opgelegd wordt later bepaald. Bij de politie zijn vorig jaar bijna 3500 discriminatieincidenten geregistreerd. Dat is een afname van 20% ten opzichte van het jaar ervoor. De daling is vooral groot bij politieeenheden Amsterdam, Midden-Nederland en Oost-Nederland. Ook waren er minder discriminatiezaken op de weg, meer dan een halvering. De politie heeft geen verklaring voor de afname. Net als in 2016 werd het vaakst gediscrimineerd over de herkomst van iemand. Op een persconferentie in Den Haag hebben Rusland en Syrië... naar eigen zeggen ooggetuigen uit de stad Douma aan het woord gelaten. Die verklaarden dat er nooit een gifgasaanval is geweest. Een filmpje waarop gifgasslachtoffers te zien zijn... is volgens de Russen door een organisatie in scène gezet. Rusland had al aangekondigd dat het getuigen aan het woord zou laten. Een vader en zoon die op het filmpje te zien zouden zijn... zeiden in Den Haag dat niemand is vergiftigd en dat iedereen gezond is. Onderzoekers van de organisaties voor het verbod op chemische wapens doen onderzoek in Douma. De nationale politie wil het ziekteverzuim in vijf jaar terugbrengen van 7 naar 5,9 procent. Het staat in een plan van aanpak dat minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister schrijft dat ondanks de inspanningen van de laatste jaren... het niet is gelukt het ziekteverzuim omlaag te brengen. Hij zegt dat het terugdringen van het verzuim bij de politie een cultuuromslag vergt en daarmee tijd... Maatregelen om het verzuim terug te dringen... zijn onder meer een betere begeleiding van politiemensen... die een heftige gebeurtenis hebben meegemaakt. Het weer vanavond... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM Met nu Alternative FM. Ja, dat moet je als nieuwslezer maar gewoon een beetje opschieten, denk ik. Dan, mijn heerlijk gezicht. De eigen schuld is een dikke beeld. Ja, dat is een beetje een live opname die die jongens uh, hebben gedaan. Uh, het nummer dat heet Henny en uh, het, uh, de groep heet Shameless. En je denkt, komen ze dan uit het buitenland? Diks daarvan, dat komt dus ook gewoon hier uit uh, Nederland. Namelijk uit de havenstad aan de Maas, namelijk Rotterdam. Daar komen ze vandaan. Ja, uh, uh, het is wel duidelijk uh, waar ik uh, de link uh, het meest heb uh, liggen. Namelijk met die stad. Dat uh, is dan ook meteen uh, de opening van dit uh, tweede uur. Um, straks weer een uh, track van Meadow Lake. Want uh, ik vind toch uh, dat uh, die jongens een, een puntgave debuutalbum hebben afgeleverd. 11 mei zal uh, de, het hele zaakje worden gepresenteerd. Dat sowieso. Maar ik zeg er natuurlijk ook nog uh, wat over, over het uh, album wat, uh, wat de Groningse band uh, in ieder geval heeft achtergelaten. Via It's All Happening van Jessica de Wal, want daar heb ik het van gekregen. Dus uh, Jessica, als je daar stiekem naar zit te luisteren... dan weet je dus inmiddels dat ik dus helemaal verkocht ben met deze band. Ik werd al gewaarschuwd door de drummer van Tiger Pilots. Dirk Zegwaard, die zei al van... Nou, Lake, dat is... en toen uh, gingen er bij mij alarmbellen af uh, zo van... ja, dan moet ik toch maar eens eventjes naar gaan luisteren... want dat heb ik toevallig... Um, geen indie, maar wel electro, Wel heel erg lekker hoor. Dat is uh, Joe Marches. En daar begon het eigenlijk allemaal mee. Met The Night. Het uh, kan snel gaan uh, met deze Zwolse Indieband, uh, de Aspen Games. Uh, een jaar of uh, vijf, zes geleden hadden ze er nog, uh, nou, nog niet eens 400 uh, volgers op Facebook. En inmiddels is dat uh, toch boven de duizend. Inmiddels al. En uh, zijn die jongens al uh, bekend in uh, het indie circuit in uh, Nederland. En uh, schijnen ze ook al buiten de Nederlandse grenzen al de nodige optredens uh, te doen. Dus het uh, gaat uh, wel degelijk uh, de goede kant op. En ik kan tenminste zeggen dat ik een early adapter ben van deze band. Want ik heb altijd uh, geloofd in uh, deze band. Aspen Games onthoud de naam. Wasted hoorde je, dat was het laatste werkje wat ze hebben gemaakt. De, daarvoor Joe Martius uit Utrecht met uh, The Night. En dat komt van Silver and Gold. En ze zijn uh, tenminste uh, bezig met een nieuwe EP. Ik moet eens even gaan kijken hoe dat zit. En of die niet al toevallig is uitgebracht. Maar goed, dat uh, zullen we binnenkort uh, wel gaan weten. Uh, ook uit Utrecht is deze band... en die draaien we al bijna uh, een aantal uh, weken achter elkaar. Uh, met de uitzondering dan van enkele keren... dat ze er niet in hebben gezeten. Maar nu zit hij er weer gewoon in. Pandé! en bouw dieper. Keep on walking, see pieces your beaten heart. You'll find what's in place. away. track van uh, het debuutalbum van Total Seclusion. Uh, die uh, binnenkort hun uh, EP, nee, album gaan presenteren. 9 mei in de Sugar Factory doen ze dat. Uh, dit staat er ook op Choices. En als het goed is, zullen ze ook zeer binnenkort hier in deze studio zijn. Om wat te vertellen over dat album. Want ja, die jongens, die hebben wat te vertellen. En ook dit is weer een, uh, een song met inhoud. Zeker als het gaat om de keuzes. Die maakt in het leven. En uh, dat uh, hebben ze heel goed weten te verwoorden. Wat uh, betreft ja, de song in, op het album. Daarvoor hoorden we bow deeper van Panday. Uh, wat doet Kim Ergens? Nou, vanavond uh, zullen ze een optreden doen uh, in Utrecht. Want het is... Koningsnacht of eigenlijk Koningsavond. De avond voorafgaand aan Koningsdag. En dan worden er ook muziekoptredens gedaan. Dus dit zeggende zijn ze op dit moment bezig in Utrecht... een optreden te doen. Maar Kim Ergens doet dat niet alleen, het werk met Panday. Nee, zij doet ook nog Vergeet Mijn Liedje. Dat is heel leuk om naar te kijken. En ook aandoenlijk. Er stond ook net een filmpje. Tenminste, die heb ik even weer zitten kijken... En dan breekt je hart er toch op de manier waarop uh, zij een uh, liedje zingt. Voor iemand die uh, ja, de nodige intensieve verzorging nodig heeft. Een dame op leeftijd. En het uh, was niet meer mogelijk uh, bijvoorbeeld om uh, dat samen te doen. Want ook manlief uh, is op leeftijd. En dan wordt je gedwongen uh, apart van elkaar te leven. En dat uh, is best wel pittig om het uh, maar zo te zeggen. En dat doet Kim naast het werk uh, van pande sociaal betrokken. Ik uh, geef het maar even mee. Echo Sister, ik zei het al: Young for EP. Dat is uh, de EP. Zo, so, Young for uh, heet uh, de EP. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En dit is Ice Finally Open. Ja, daar word je toch wel even heel uh, stil van, uh, van uh, dit uh, album. Want, uh, zoals gezegd, op 11 mei gaan ze dat uh, presenteren. In Vera, in... Uh in Groningen, dat is de album release Show. Daarna volgen nog een aantal optredens, bijvoorbeeld in Engeland. Ja, dat verbaast me niks, want er zit een hele donkere uh, kant... Uh, wat, uh, wat Engelsen, denk ik, heel fijn uh, vinden. En dat is sowieso indie, dat, dat sowieso. Maar er zit uh, toch ook een laag alternative rock in, uh, verwerkt... van Metal Land. Uh, of ja, Metal Lake, moet ik eigenlijk zeggen, want dat is... Het, uh, dat is de groep. Ze komen uit uh, Groningen. Uh, ik zei al uh, dat is 11 mei. Daarna gaan ze naar Engeland. Sheffield staat op uh, de lijst. Ja, en dan de onvermijdelijke de Cavern Club en Pub in Liverpool. Uh, daar heb ik uh, natuurlijk uh, zeker wat mee met die stad, want uh, daar heeft uh, in de buurt mijn oudste zus gewoond. En dan zullen er nog uh, twee uh, plaatsen nog bekend worden gemaakt in uh, de tournee op 19 en 20 mei. En daarna zijn ze weer terug in Nederland... en dan komen ze in Apeldoorn... Podiumgigant, is ook een, een poppodium... daar in Apeldoorn... waar ook hele toffe bands uh, spelen. Dus uh, wat dat er gaat, helemaal goed. Uh, tien songs... en uh, de zanger van de band is... Jarno Olijven. Hij draagde die ideeën aan... waarna de muzikanten zich met z'n allen... op de muziek kunnen focussen... en zo vorm kunnen geven aan, de uiterlijke, uh, aan het uiterlijke liedje. In totaal ontstonden er... op deze manier dertig nummers... Die zijn teruggebracht naar tien songs. Want ook voor de muzikant geldt net als schrijvers... Kill your darlings. En dat betekent dus dat er uiteindelijk tien overblijven. Met zijn vijven werkte zij aan de liedjes afwisselend... in Huizen en Denemarken, Duitsland en Frankrijk... Vruchtbare periodes waarin ze telkens verder kwamen in het schrijfproces. Nou ja, schrijfproces, ik zei het al. Als je 30 nummers schrijft, dan weet je dus... dat de platenmaatschappij toch al heel erg gaat mopperen en zeggen... ja, 30 nummers, dat is wel een beetje aan, aan de hoge kant. En dan krijg je dus dat dus er moet geschrapt moet worden. Ja, zo werkt dat nu eenmaal... En dat is nu uh, het lot als je liedjes loopt te schrijven. En datzelfde geldt ook voor boeken. hè, Marco de mes. Ik uh, zeg maar eventjes wat uh, om wat te zeggen. Linnen Kreuzen. Should, Should I leave without Stand me, I mean, for what it's worth, 'cause no work can make up for what's done. Can I leave a message on the fridge? as if this is no issue at all but don't wait up for me we'll meet again in a few years then we'll decide without the tears if this is how it was supposed to be cause no words can tell Call you once or twice to make up. Would you mind if I don't? Would you mind if I refuse to go? 'Cause I want us to play on. Bye. Sadly, I've been suffering lately, but not really, I'm just being crazy.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 dat was hem, kas met Cas Ronkers. Jazeker, hij uh, maakte deel uit van uh, de Marvin Day Band. Dat doet hij eigenlijk nog steeds. Uh, maar goed, uh, dit is zijn eigen band. En uh, dat heeft hij ook uh, behoorlijk laten weten. Want uh, de EP is inmiddels een beetje gepresenteerd. Gebeurde in Roggel in uh, Noord-Limburg het Shore, dat podium al daar. En de eerste reactie is eigenlijk ook al via de media binnen. Want uh, ja, de VR heeft er ook al wat over geschreven. We hebben iets gemaakt waar we allemaal achter staan. Zelf zou ik zeggen dat het een compleet nieuwe sound is. Maar waarvan andere mensen heb ik gehoord dat er songwriting technisch nog wel folky invloeden in zitten. Kas vindt het lastig om de stijl in een hokje te plaatsen. Maar zelf vindt hij elektronische poprock nog met de meest juiste benaming. Waarbij hij is geïnspireerd is door onder andere Jack Garrett, Imagine Dragons en Kodalin. Dat is zo'n beetje het uh, verhaal. Uh, maar goed, uh, ik vind dat uh, de groep behoorlijk uh, volwassen is geworden. Snoogloop is verlaten. En dit hebben we ervoor teruggekregen. En ik zeg uh, nogmaals, dit is uh, radiowaardig materiaal. Ik zou bijna zeggen, kom maar op met dat 3FM. Dan uh, zou ik nog wel willen weten of dat ook echt uh, wel 3FM waardig is. Ik geloof van wel. En ik durf die wetenschap me wel een beetje aan. 13 mei is de Grote Prijs van Nederland. En wij hebben iets met finalisten van de Grote Prijs van Nederland. We hebben er zelfs één gehad die het ooit heeft weten te winnen. Dat twee zelfs. Uh, dat is. Eh. Uh, uh, Nicole Bus... die ooit geweest is in 2010... Eh, won zij bij de singer-songwriters... dat uh, gedeelte. Uh, 2012 was het de beurt... aan Rogier Pelgrim... die we dus ook hier uh, in uh, de studio gehad. Uh, en ja... 2008. We vergeten het beste paard van stal. Dat is Fabiana Dammers. Die uh, hebben we hier meerdere malen uh, gehad. Dus uh, dat wil dus eigenlijk wel uh, zeggen dat we dus een geschiedenis hebben. En dan hebben we ook nog de finalisten. Uh, bij de categorie singer-songwriters. Bijvoorbeeld, uh, om maar wat te noemen. So The Night, die hebben we gehad. Uh, dan uh, hebben we bijvoorbeeld, uh, nou... Plf. Noem eens wat. Ik uh, ben even een beetje, een beetje de draad kwijt. Maar uh, ze zijn er wel. En uh, we hebben dus uh, behoorlijk een reputatie voor de categorie bands. Kunnen we er zo één noemen. Dat is, uh, dat is Alaska bijvoorbeeld. Hey? Om maar even een uh, dwarsstraat. En de kost carnaval niet te vergeten. 2009 wonen zij de grote prijs van Nederland bij de categorie bands En natuurlijk ook... Oh. Ethereal. En dat was in 2010. Dat was weer uh, metal. Maar er is er weer een die opgestaan is. En die heeft de, de finale gehaald. Ja, ik vergeet nog Laksmi bijvoorbeeld. En uh, uh, uh, Jeanne Rauwendaal, die, die vergeten we ook nog. Die hebben ook in de finale gestaan. Dus allemaal hier geweest. Um, Nobody Else heet de titel van de song. De dame daarachter heet Verena Ward. En ze heeft uh, in het verleden, net als ik... Ook recensies uh, geschreven voor PopUnie. En tegenwoordig maakt ze hele mooie muziek, kan ik je uh, vertellen. Dit nummer Nobody Else is te vinden op de EP... die ze onlangs heeft uitgebracht in Rotterdam. En dat nummer dat hoor je nu... Catching me I try to run But there's no escaping Blasting van de Lost Seventies tape van Ludovic uit het zuiden van het land. Zo zie je hem weer uh, van het hoge noorden met uh, Meadowlake. Tot aan Ludovic, tot helemaal weer in het uiterste zuiden. De tijd zit erop, want uh, Benno staat ook wel weer klaar... met uh, een uh, nieuwe aflevering van Peaceful Radio. En volgende week zijn we er gewoon weer. Geen Marcus, die zit boven, die zit lekker te knutselen met uh, Martijn Luiten Dus dat uh, zal betekenen dat ik het uh, alleen moet doen. Tot volgende week, Maybe We'll Still Got Time van Jeruzalem. Samen met Jan Kooijman sluit deze Alternatieve FM op deze Koningsavond voor Koningsdag af. Dag! Something lost time and get it back somehow. Feels like there's something missing in the here and now You're in my thoughts, you're in my head. These feelings I can't forget You're in my heart, in my veins Wish I could turn somehow and I just wanna say that you're on